4 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Een demonstratie in de Libanese hoofdstad Beirut is uitgelopen op rellen. De politie heeft traangas afgevuurd op demonstranten die het parlementsgebouw probeerden te bereiken. Demonstranten gooiden met stenen. Betogers gaan al dagen de straat op in Beirut. Ze zijn boos vanwege de verwoestende explosie in de haven afgelopen dinsdag, die aan minstens 150 mensen het leven kostte. De verwachting is dat honderdduizenden demonstranten vandaag de straat op gaan in Beirut. Jarenlang lag in een loods ammoniumnitraat opgeslagen en daarover werd verschillende keren aan de bel getrokken, maar niemand ondernam actie.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 In de afgelopen 24 uur zijn in Nederland 486 mensen positief getest op het coronavirus. Gisteren waren dat er 519. Er zijn twee nieuwe ziekenhuisopnames gemeld en gisteren vier. Uit de opengegevens van het RIVM blijkt verder dat er vandaag drie sterfgevallen zijn gemeld. Dinsdag werd duidelijk dat het aantal positieve tests verhoudingsgewijs toeneemt. Van alle uitgebrachte tests bleek toen 2,3% positief. Dit weekend is de luchtkwaliteit in Zuidwest-Nederland naar verwachting zeer slecht vanwege smog. Sinds afgelopen donderdag geldt er al een gewone smogwaarschuwing voor heel Nederland. Het is vandaag de warmste 8 augustus sinds het begin van de metingen in 1901 weer Meldweerplaza. Het werd vanochtend 33 graden in de beeld waarmee het record uit 1975 werd gebroken.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 dan hebben we een uitgebreide samenvatting van die kwalificatie. Verstappen zit, zit ook in de, aan de bovenkant, hoor. dus die doet redelijk goed mee. Maar een hele verrassende derde plaats. Daarover straks meer. Wat hebben we om half vijf? Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. Er zijn nog twee honden in het asiel, zowel Babs als Rex. We hebben al meerdere keren aandacht besteed aan beide, beide beesten, dieren, honden...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 De single van Will to Power en Baby, I Love Your Way. Zo dadelijk de pit report met uiteraard de kwalificatie van de Formule 1. Met een hele spannende derde plek. Ja, je hebt het wel even verrassend uh, gemaakt, Albert-Jan. Uh, ik ben heel erg benieuwd. Ja. Ja. Maar ja. je ja. nee, ja. nog niks. Nee. We wachten nog even één plaat uh, af en dan gaan we lekker naar het uh, strand toe. Daar zit ook al zo'n zwart ding op je, op je rode neus. Daarin, aan de bovenkant, op oh. je rode neus. Ja, ja oké. Okay. Eerst dadelijk de pit reports. Maar eerst gaan we lekker in de Frickeren naar het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 Bottas en Hamilton waren uh, weinig, verrassend de, uh, weinig verrassend de snelsten in na de eerste runs... gevolgd door Daniel Ricciardo en Charles Leclerc... die op liefst e de derde en vierde tijd op de klokken bracht. Verstappen stond uh, vijfde na de eerste runs dankzij een 1.26.7 op de harde band. Voor Sebastian Vettel draaide de kwalificatie uit weer op een e-check. De viervoudig wereldkampioen kwam met zijn Ferrari niet verder dan de twaalfde tijd...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 Die staat op het negende plek. En is het nou echt zo dat Max morgens enig op die Harder ja. Compound start? Klop. Ja, klopt. Dus enig op... Nou, dat, is, dat wordt wel heel spannend natuurlijk. Een hele andere strategie waarschijnlijk. Dan moet hij wel... Hij ja, probeert de eerste ronde uh, zich te handhaven.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 That's Volgens mij een van de grootste zomerhits uh, aller tijden deze van uh, Mango, Jerry en In The Summertime. En In de Summertime uh, zijn wij blij uh, hier in Zandvoort uh, dat wij uh, de reddingsbrigade hebben die alles uh, goed in de gaten houden op het Zandvoort uh, Strat. We hadden het er in het eerste uur al uitgebreid over, heel belang, of in twee uur was dat, heel belangrijk werk van het eerste uur toch. Heel belangrijk werk voor de, van de Sanforce Reddingsbrigade hier, Albertjan. Ja, en alsof hij naar ons staat te luisteren. De burgemeester David Bolenburg is namelijk vanmiddag heeft hij een bezoek gebracht aan de vrijwilligers van de Reddingsbrigade. En hij bedankt hen voor hun enorme inzet en het goede werk dat zij verrichten op de warme dagen zoals...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 Dat gevoel ik, ik kom geen beter meer vooruit. My feet want movie, de, de single van uh, Fruitcake. Ja, ik kreeg een uh, stapeltje A4'tjes uh, van, uh, van uh, Albert-Jan. Zo van, uh, straks hebben we een uh, gedicht van de dag. Heeft allemaal wel met de zomer te maken, maar zoek jij het maar uit. Nou, dat heb ik ook gedaan, Albert-Jan. Ik heb het uitgezocht. Meen je niet? Ja, ja, en ik ben tot een uh, gedicht gekomen. Nou ja, die hoor je zo dadelijk... Uh,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 Dus dan moet je wel enige, enige voorzorgmaatregelen treffen. Ja, dat hebben we speciaal voor uh, Loose Hemelter gedaan. Allemaal verschillende rassen hebben we daar zitten. Goed, en uh, ze stelt het zelf even weer aan u voor. Mijn naam is Babs. Ik ben een kruising-Steffer-dame van twee jaar oud. Ik ben het asiel beland omdat ik een grote mond had tegen mijn baasjes. Daarom zoek ik een baas met net zoveel pit als ik. Ik ben een vrolijke hond naar mensen. Als er visite langs ben ik heel enthousiast en vrolijk.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 think about it's now and then, but I never wanna fall again. Uh -huh. Yo no te quisiera olvidar, pero uh -huh. contigo es todo, now. Uh -huh. yeah, yeah You're deep in water, you're drowning us. You question my love like it's not enough. But I hate that you know, you know, you know you got me tied up.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 Nou, Dua Lipa, een lekkere nieuwe single, Andia, hoorde je hier uh, op de Sanfordse Radio. Ja, en dan zit je met zo'n plaat, een zo hele oude plaat van de uh, band Sky, voor de freaks, uh, die luisteren naar nou, de freaks uh, met de muziek uit de jaren 80. En dan denk je van, jeetje, welke hit had ik ook weer op uh, 12 Eens. Nou, dat is uh, deze, ja, die heb ik dus ook op 12 E's. Giving You the Benefits. Nee, Giving It to You, <laughs> dat is hem. I'm gonna baby oh.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 Er zit ijs op het kip, want het is zomaar. De mussen vallen van het dak, er is geen koude kak, want het is zomaar. Zelfs de grens van Amsterdam klinken anders dan normaal. Duizend zeilen op de klas in felle kleuren. Oh!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 Echt een uh, heerlijke gauwhouder, de radio en uh, Jack en Jill.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 Is alweer het uh, laatste plaatje, het uh, reguliere plaatje dan, uh, voor wat betreft deze uitzending van Standfort op zaterdag op het lokale geluid, al 30 jaar inderdaad. En, uh, ja, we hadden vandaag onder meer het uh, bericht uh, gemeld dat uh, David uh, Molenburg ijsjes heeft uh, uitgedeeld aan de Zandvoortse Redisbrigade. Voor al het goede werk wat zij uh, doen inderdaad op het strand met deze drukke dagen. En daar sluiten we ons helemaal bij aan. Albert Jan, ik ja, zit en... er alweer op.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 If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dabs, dabby silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Ain't always look on the prize. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.